Met het -journaal. De aardbeving in het noorden van Italië heeft aan zeven gekost. Er zijn 6 vermisten en 200 gewonden. De slachtoffers vielen in de provincie Modena waar het epicentrum van de beving was. De aardschok had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. In de regio zijn veel gebouwen ingestort. De schade lijkt groter dan bij de aardbeving van ruim een week geleden in Italië. In het Kamerdebat over het Vijfpartijenakkoord zijn er felle botsingen geweest tussen PVV-leider Wilders en andere fractievoorzitters. Wilders kreeg van verschillende kanten kritiek op zijn houding tegenover het akkoord. Hij heeft geen goed woord over voor de afspraken tussen de vijf partijen. Onder andere CDA-leider Van Haarsma Buma wees erop dat Wilders in het katshuis zeven weken heeft onderhandeld over allerlei ingrepen. Maar Wilders benadrukte dat hij nergens zijn handtekening onder heeft gezet en nergens verantwoordelijk voor is. De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi is voor het eerst sinds 1988 buiten Birma. Ze bezoekt buurland Thailand, waar ze onder meer zal spreken op een economische conferentie. Het grootste deel van de afgelopen 24 jaar zat Suu Kyi in de gevangenis of stond ze onder huisarrest. In de tijd dat ze vrij was, durfde ze niet naar het buitenland... ...uit angst dat de Birmeese autoriteiten haar bij terugkomst zouden weren. Die vrees is geweken na de politieke hervormingen in het land... Suu werd begin vorige maand gekozen in het parlement. Tennisseur Robin Haase heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Hij won eenvoudig in drie sets van de Kroaat Ivan Dodig. Het werd 6-2, 6-2 en 6-1. Eerder op de dag haalde bij de vrouwen ook Aranska Rus de tweede ronde. Haar Amerikaanse tegenstander Jamie Hampton gaf in de tweede set op. Rus speelt waarschijnlijk de volgende ronde tegen Serena Williams. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen bewolkt, maar ook perioden met zon en in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de H1 van Amsterdam naar Amersfoort voor één brugge, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor Amsterdam Business Park 3. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen 2, de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rosenburg en Spijkenisse 9 kilometer. A20 richting Gouda voor Moordrecht 2, de A27 van Gorkum naar Almere voor Beeldhoven 2 km En op de A15 Europoort richting Rotterdam voor Spijkenisse 8 km. Tot zover de verkeersinformatie.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 www.zfmzandvoort.nl oh yeah. You know I haven't seen her I feel like I've been dying for a smile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 Assim você me mata, ai je te pego. Ai, ai, als je me Delicia, Delicia, me mata, ai, je te pego. Comecei a falar Como é, é Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você mata Ah assim você me mata Zuma Tot Tell us.